Ember Brandsen met het NOS-journaal. De man die vanmiddag op het in de Oostenrijkse plaats Gras is een geestelijk verwarde eenling met relatieproblemen. en een huisverbod vanwege huiselijk geweld. Het gaat om een 26-jarige Bosnier. Hij is opgepakt. De aanslag in Gras kostte aan drie mensen het leven. Er zijn 34 gewonden. Tien van hen zijn zwaar gewond. Eén persoon is in levensgevaar. Volgens getuigen reed de man met meer dan 100 km per uur op mensen in. Vervolgens stapte hij uit en viel die omstanders aan met een mes. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Meerdere straten van de binnenstad van Gras zijn afgezet. Steeds meer daklozen zitten zonder zorgverzekering. Dat zegt de Nederlandse straatdoktersgroep, die zich inzet voor de medische zorg aan dak- en thuislozen, in nieuwzuur.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 De grootste opkomst was in Londen, waar duizenden mensen zich voor de Bank of England verzamelden en naar de Houses of Parliament liepen, het Britse parlement. Volgens de demonstranten is het bezuinigingsbeleid van het kabinet genadeloos en moeten bankiers betalen voor de crisis die zij veroorzaakt hebben. Bij de Europese Spelen in Baku heeft Turnster Lieke Wevers een gouden en bronzen medaille gewonnen. Ze eindigde in de finale als eerste op het onderdeel balk en werd derde op de vloer. Ook op het onderdeel sprong was er vandaag Nederlands succes. Bij de mannen behaalde Casimir Schmid zilver en bij de vrouwen was er brons voor Lisa Top.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 qui travaille, qui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 Zomerpijn, Laat de zomer komen ik nachten uit mijn dromen Gooi alles van jou Zonder een pardon Al die warme dagen Ons festen gaan verjagen Nu is die tijd weer hier Samen in de zomerzon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 dan. Gezellige platen uit de jaren 80. Adventures of TVV en Dirty Cash. FM. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.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 A little bit of Jessica, here I am A little bit of you makes me your man I do all to fall in love with a girl like you Cause you can't run you can't hide You and me gonna touch the sky I don't know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 Ook zo'n lekkere zomerse plaat hier bij ZFM. En dat was Tino Martin en Dries Roelvink. En uh, ja, een hele, hele, hele nieuwe. Ja, en uh, ja, leg ook in de winkels natuurlijk. Net zo, uh, ja, als Mike. Uh, Mike Dane met dubbel A. We gaan uh, verder met een plaatje. En dat plaatje is afkomstig van Mike. Uh, ja, Mike Tello. En I shot you, Nossa! Nossa!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 Zo, dan gaan we eventjes naar het weer toe van Zandvoort. Nou, vandaag heeft u het al mee kunnen maken natuurlijk. Ja, het was vandaag niet zo best. En uh, ja, het is zondag begonnen. En uh, daarna kwamen de eerste wolkenvelden binnen. In de namiddag uh, kwam er uh, meer sluierbewolking. En ja, toen kwam er een uh, hele, heleboel wind bij. Althans, dat zeggen ze. Ik vind het wel meevallen. Uh, het weer van morgen. Ja, het weer van morgen uh, is dat... Uh, dat de meeste bewolking eh, overwaait en eh, dat het droog wordt. Met kans op enkele opklaringen. Matige zuidwesten-westenwind en eh, maximum temperatuur voor Zandvoort is 17 graden. Ja, en de, en de rest van de vooruitzichten kunt u zien eh, als u meer wil. Weer. Zo, ik kom niet meer uit mijn bord, hè? Ja, dat weten we.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 Ricky Nelson, uh, back to the 60s was dat, ja, hello Mary Lou, ja en als je denkt wat, uh, wat gebeurde daar nou net, nou de techniek die liet mij even een beetje in de steek, dus ja, uh, eigenlijk moet ik zeggen lang leven het papier, want ja soms heb je dat toch nodig, we gaan verder met U2 en Every Breaking Wave.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 so Lane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 I'ma tie it to the bed and set this house on fire I'm Just gonna plaats. Eminem en Rihanna love the way you lie. We gaan verder met hot chocolate en it started with a kiss. It started with a the kiss. The back row. distant look in your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 maar goed, we gaan het proberen in ieder geval. Ja, ik eh, zou zeggen... Bedankt voor het luisteren nogmaals. Tot volgende week. En eh, we gaan nog een plaatje draaien. En dat is Tiziano Ferro. En een lekkere oude is dat. Perdono. Io ik vroeg een keer. Ik weet niet of je het weet, maar ik weet Ik weet dat Ik weet dat je het weet. Ik weet dat Ik weet Ik Ik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 wat je fout is, is, wat je fout is, sorriso, io ti is, wat je fout is, wat je fout perdono. Tra trego e rivoluzione, credo sia una buona occasione, con questa magia di Natale, per ricordarti per quanto sei speciale, tra le contraddizioni e i tuoi difetti, io cerco ancora di volerti quel che fatto è fatto, io però chiedo. Scusa. Regala il mio sorriso, io ti borgonarò. Su questa amicizia nuova pace sia. Sì, perché so come sono, infatti chiedo merdo.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 un sorriso io ti porgo una su questa amicizia nuova pace sì perché so come sono infatti chiedo dico che fate fatto io però chiedo regalami un sorriso io ti porgo una su questa amicizia nuova pace sì perché so come sono infatti chiedo oh oh oh Bedankt en tot volgende week, doei! Het ritme van Muziek op 106.9. Van zo'n groot op 100